6 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De vakbonden hoeven niet te stoppen met hun acties bij de KLM. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de luchtvaartmaatschappij. Cabinepersoneel houdt werkonderbrekingen omdat er op verre vluchten een steward of stewardess minder meevliegt vanwege bezuinigingen. De KLM wilde de bonden dwingen om weer aan de onderhandelingstafel te komen, maar daar gaat de rechter niet in mee. Inlichtingendiensten zeggen te weten wie achter de terreuraanslagen in Parijs en in Brussel zat. Het zou gaan om Oussama Attar, een Belg van 32, van Marokkaanse afkomst. Hij zou vier handlangers als vluchteling naar Europa hebben gestuurd. Twee van hen bliezen zich op bij het Stade de France in Parijs. De inlichtingendiensten vermoeden dat Attar nu in Syrië is. In de VS hebben zowel Hillary Clinton als Donald Trump hun stem uitgebracht. Cijfers over de opkomst zijn er nog niet, maar bij verschillende stembureaus staan lange rijen. Rond deze tijd openen de laatste stembureaus in Hawaii. Morgenochtend onze tijd is waarschijnlijk de nieuwe president van de VS bekend. In een mergelgrot bij het Limburgse Valkenburg is een grote henneplantage ontdekt. Er zijn zo'n 700 tot 800 planten aangetroffen. De politie ging op onderzoek uit nadat een voorbijganger een vreemde geur rook. In het gangenstelsel met grotten zat, zat tot een paar jaar geleden nog een aquarium. Er is nog niemand aangehouden voor de hennenplantage. Schrijfster Helga Rupsamen is overleden. Ze was 82 jaar. Rupsame die haar kinderjaren in Nederlands-Indië doorbracht... is vooral bekend door haar verhalen over mensen aan de rand van de samenleving. Daarnaast werkte ze als columnist voor de Volkskrant... Bekende romans van haar zijn De Heksenvriend en Opscheveningen. In 2003 won Helga Rupsamen de Annabijnsprijs voor haar hele oeuvre. Het weer aan de kustkant op een winterse bui. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot rond of net iets onder het vriespunt. Morgen meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Dit was het NOS-journal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een hele drukke spits en dat komt natuurlijk door het slechte weer en het is ook nog eens dinsdagavond. Op de A2 Utrecht en Bos blijft de druk tussen knoop het Everdingen en zal Bommel 18 kilometer file. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Delft en dorp 15 kilometer file. Op de A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelenvarensveen 8 kilometer tussen Roelenvarensveen en dorp 11 kilometer erbij. De langste file staat op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen knoop het Holendrecht en knoop het Velzen. 30 kilometer file op de A9 alkmaar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Afrit AMC. 6 kilometer file. 10 kilometer op de A10 De Nieuwe Meer richting Volendam tussen Knopen De Nieuwe Meer en Zeeburg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. 11 kilometer tussen Zevenhuizen en Nieuweburg. 7 kilometer op de A12 Utrecht Arnhem bij Afrit Wageningen. Er is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. A12 Utrecht Den Haag tussen Blijswijk en Knopen Prins Klausplein. 8 kilometer.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 Met natuurlijk onze vaste rubrieken vandaag, de dubbelhit en de tv-tune. En we bellen met Emiel Baars uit Amsterdam. Want Emiel gaat binnenkort zijn nieuwe single uitbrengen en daar gaan we hem natuurlijk alles over vragen. En een, uh, ja, een communicatiefoutje. Sorry, sorry, sorry. We zouden eigenlijk uh, volgens de informatie die ik verspreid heb... de wannabes in de uitzending hebben. Maar dat gaat verschoven uh, worden naar volgende week. Een klein communicatiefoutje kan altijd gebeuren. Hè? Dus rond de klok van uh, half zeven bellen wij met Emil Baars. En uh, hij uh, gaat zometeen alles vertellen over zijn nieuwe single... En presentatie die daarbij hoort. Maar natuurlijk draaien we graag uw favoriete muziek. Bel gewoon gerust voor een plaatje aan te vragen of wilt u gewoon te vertellen wat u gaat eten. Bel 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. Voor de CFM hotline. Dit is hier even in de avond live. Mijn naam is Roy van Buringen en wij draaien uw vraag. Checken. Je bent lekker, ik marieer over de vraag hoe je smaakt bij snik. ik ben met snel gek, maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken, waar kom jij vandaan, mijn liefste, hoe vind jij dat je me nodig had, want je bent de liefde van mijn leven, hoe weet jij. In mijn leven, wow. ik zag jou daar staan. Hallo. jij lekker ding. Lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik blijf er nooit gegaan. Nee, nooit. Jij lekker ding. God, zal er eens met een toppen. Je kwam al even binnen zonder kloppen. Niet te stoppen vol gas en mijn je hoek En deze ijskoude pooien ontdooiden goed. Je deed water bij de berg, boter bij de vis.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 Bij mij zal komen, wat ooit! Ja, toen voelde ik me eenzaam. Maar nu lig jij in dicht bij mij. De banen, dat ben jij. Jij kwam in mijn leven, wauw. Ik zag jou daar staan. Ik zag je staan. Jij lekker ding. Ik wil jou alles geven. Ik heb niet veel. Ik laat je nooit meer gaan Jij lekker ding. Ja, de titel zegt het al. Lekker ding. Lange Frans en John West hier op CFM. Zand wordt het lekkerste station van uw regio. Wij gaan uh, uw lekkere favoriete muziek draaien natuurlijk. En dat doen wij hier uh, op uh, CFM. En uh, ja, de eerste plaat is aangevraagd. Dat is niet door uh, Valerie. En Valerie heeft uh, ja, onze grote vriend van de show... Uh, Michael Nova aangevraagd. Uh, Weer vrijgezel. En die gaan we lekker draaien. Alles wat je zei.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 heb ik er wel over nagedacht. Maar ik weet het zeker, ik slaap niet meer bij je vanavond.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 Ja, de titel zegt het alweer. Vrijgezel van uh, Michael Nober hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Heeft u verzoekjes? 0235730393. Na de afgelopen tijd draai ik dit nummer veel in de show en ik doe het vandaag ook weer gewoon. Dit is uh, Mr. Blue van René Klein en Paul de Leeuw.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 Ja, yeah. Mr. Blue hier op CFM Zand voor Padeloo en René Klein. Wat een mooi nummer, het blijft een mooi nummer en uh, het is gewoon een mooi nummer. We gaan uh, snel naar het volgende plaatje, is aangevraagd door José van den Berg. En uh, José, die uh, wilde graag voor jou horen van uh, ja, Yves Berensen. En dat kan natuurlijk, wij, uh, wij draaien voor u als u vraagt. He's a baby. Ja, dat was vriend van de show Yves Beres hier op C.F.M. Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Wilt u wat kwijt op de radio? Dat kan 023-573-0393. Laat weten wat je eet. Ik lees het net dat iemand kappersijners dus vandaag heeft gegeten. Ook lekker natuurlijk, maar ik ben benieuwd wat jij eet. Laat het gewoon even weten via onze Facebookpagina of gewoon 023-573-0393. We gaan lekker luisteren naar de volgende plaat. Dat is Rita Jong met Ik Leef voor de Muziek. En daar gaat weer wat, het loopt weer vast. Het gebeurt elke show weer dat de computer weer vastloopt. Daar is hij. Ik leef voor de muziek. Rita Jong hier op CFM Zandvoort.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 Ik zing voor u mijn liedjes, de hele avond lang. Jou te delen en te zorgen dat jij danst. Echt, ik leef voor jou, mijn geliefd publiek. Want er is niets moois, ik leef voor de muziek. Eigenlijk wel een heel mooie titelsong eigenlijk van een televisieprogramma. Ik leef voor de muziek van Rita Jong hier op CFM Zandvoort. Zometeen hebben wij de nieuwe tv-tune voor u. En over vijf minuten gaan we met ja, Emiel Baars bellen uit Amsterdam. En hij heeft binnenkort zijn cd-presentatie. Daar wil ik natuurlijk alles over weten hier op CFM Zandvoort. We gaan luisteren naar het volgende plaatje. En dat is Jack van Raamsdonk. En Jack hadden wij vorige week aan de telefoon met zijn nieuwe single... Voel mijn vrijheid. Ik doe alles wat God verboden heeft. Ja, dat was Jack van Raamsdonk hier op CFM Zandvoort. En uh, wij, uh, ja, wij krijgen allemaal leuke verzoekjes binnen. Het kan nog steeds 023 573 0393. En uh, wat wel heel erg leuk is, over, uh, ja, 10 december zijn ze in de HMA in Amsterdam. En uh, ze geven een grote reunieconcert. Chaotic heb ik het over. En uh, zo binnenkort is er ook een, uh, ja, een documentaire op YouTube te zien bij hun, op hun kanaal. En uh, daar gaan wij binnenkort zometeen, of binnenkort niet zometeen... Dat zijn twee verschillende woorden. Binnenkort gaan we daar uh, wat meer over vertellen. Maar in ieder geval, eerst lekker uh, hun muziek hier op. Zie je hem zo antwoord.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 Je bent zo prachtig. Samen hadden we gaan voor die 80, ja. Yeah. Want je bent niet alleen. Op een liefdespad neem ik je graag mee. mee. Schatje je lief, ik ben gefocust op jou. Eén ding. Hoepie, blijf met raauw. Maak je geen zorgen, want je bent niet alleen. Op een spad neem ik je graag mee. O oh, schatje lief, ik ben gefocust op jou. Nee, nee. Gerard Joling en uh, Jan Dino hier op uh, CFM uh, Zandvoort, het lekkerste station van uw uh, regio. En als het goed is, hoorden u twee liedjes door elkaar. Want uh, mijn Spotify stond gewoon nog gezellig aan. Dat hoorde je er doorheen. Nou ja, ook, kan ook altijd uh, weer gebeuren. En het is toch een beetje belangrijk om daar een beetje meer op te gaan letten, natuurlijk. Hè? Um, ja, we hebben hem aan de telefoon. Ik zeg: uh, Hey jij? Hey jij? Hey, hey, goedenavond. Hey jij, hoe is het, uh, Emiel? Ja, heel goed. Dankjewel, ze met jou. Ja, lekker, lekker, lekker. Hey Emiel Baars, goeien, goedenavond. Leuk dat je even tijd hebt gemaakt voor uh, in de uitzending. Want we gaan het even hebben natuurlijk over jouw nieuwe single en over jouw single presentatie. Dus ja. uh, brand los, wanneer gaat het allemaal gebeuren? Wow, spannend. 22 november aanstaande. 22 november is al oh, snel. 7. Ja ja, in oh. Amsterdam, in Café Jordaan. Het café van Nederland. Het leukste café van Nederland, Café Jordaan. Hey, um, ja, want uh, half zeven begin je dan. Het is op een dinsdag, een, een aparte dag. Maar wel de ja. dag dat de meeste mensen vrij zijn. Uh, in de avond dan, hè? Ja, dat hoop ik inderdaad. Is er is ook over nagedacht. Dus ja, iedereen die zin heeft in een feestje, die moet zeker langskomen. Ja, wat kunnen mensen verwachten van deze avond? Dat is een goede vraag. Want ik word een beetje. Het duister gaat erover, dus het wordt een beetje een verrassing, ook voor mij. Het <laughs> feit is wel natuurlijk dat ik uh, mijn nieuwe single ga presenteren en zingen. En de rest is eigenlijk uh, ja, een verrassing. Een verrassing. Is het feest. is normaal altijd als ik een artiest aan de telefoon heb die een cd-presentatie heeft. Die ja. noemt een hele rij met, uh, met mensen die gaan optreden doen. Maar voor jou is het gewoon één grote verrassing. Ja, ik, uh, het sleutelwoord is feest en presentatie. Nou, dat gaat leuk samen. ja. En uh, ik weet wel dat er mensen optreden, maar wie? Dat is voor mij ook een verrassing. Nou, wat, wat leuk, wat gezellig? Ja, dat wordt heel erg leuk, maar ik kan niet echt verrassingen. Dus ja, ik, uh, eigenlijk is het niet zo. Het is wel leuk, maar liever had ik toch geweten hoe de avond gaat verlopen. Dus jij belt. Ja, ik jij belt de hele dag jouw management op van uh, nou, uh, ik wil het nu even weten. Ja, er dus, zijn uh, uh, ja, zeker vier mensen in ieder geval die het sowieso weten en alles regelen. Het begon namelijk allemaal met uh, Brownside Productions. Ja. Dus Anki. En niet. en ik heb nu twee P.A.'s, en dat zijn en Tomara, maar ja, niemand vertelt iets. Nee. Dus het is een beetje jammer, maar wel, ik weet dat ze wel bezig zijn, maar ja, wat gaat gebeuren? Dat is een uh, groot geheim. Ja, iedereen zit uh, hier op Facebook bij mij nu live te kijken, ze kunnen je helaas niet ja. horen, maar ik moest van iedereen de groetjes doen. En, um, maar um, Emiel, ja. iedereen zegt, doe Jan Dino de groeten is mijn middelneem, waar ja. ik ook kom, waar ik ga over, hey Jandino, hey Jandino. Nou, heel leuk. Ja, dan zeg ik altijd van, ja, ik ben veel grappiger. <laughs> Je bent veel grappiger. Uh, <laughs> maar ja, dat is standaard. Uh, ja. Ik kan er niet aan doen. Het ligt denk ik waarschijnlijk toch een beetje aan mijn bril ook en aan mijn kleur. Ja, oké. Okay. Nou, ik moet het ook zeggen, ik heb jou wel eens uh, gejureerd op een, uh, op een evenement. En, um, ja. en toen zei ik dat toch ook door die microfoon, ja, dat lijkt op Jan Dino. <laughs> Ja, ja, dat is uh, onontkoombaar, bereikbaar, ja. maar ja, het nou, is toch leuk dat ergens mee wordt vergeleken met iemand. Ja, toch? Ik vind, ik ja. vind het een compliment. Ja, hoe is de single ons ontstaan? Hey jij, hoe is dat ontstaan, dat, dat uh, nummer? Um, hoe is het ontstaan? Uh, het begon allemaal met een talentjacht waarin werd gezegd, uh, ik moest kilometers maken. Nou, oh. dat, ben ik, uh, dat is zo'n tien maanden geleden. Dat ben ik gaan doen. Uh, Noord-Holland veilig gemaakt uh, verschillende plekken gestaan, fantastische mensen tegengekomen, uh, artiesten, nou, ik kan niet opnoemen, een hele rij. En dat heeft eigenlijk geresulteerd, uh, ik ben uh, eigenlijk in zee gegaan met een uh, Brown Sound Productions, dus met Ankie en met Denny. Ja. En, uh, nou, ik had nooit durven hopen dat iemand in mij zou geloven, maar het is gebeurd. En, uh, waar het gesprek was, niet eens de insteek was, geen single, maar. Uh, op een dag was er opeens uh, de single, ja. wel, het idee voor een single. En ik wist wel dat het Nederlands talig uh, dat, ik dat wilde. Dus dat is het ook geworden. En uh, maar ja, toen uh, moest het natuurlijk nog een nummer komen. dat is er gekomen. Ik ben het, nou ja, ik kan niet zeggen hoe trots ik ben. En uh, toen ook het laatste uh, was ingezongen, toen uh, ja, was ik best wel een beetje emotioneel moet ik zeggen. Ja. Dus de, ja, zo is het eigenlijk gekomen, dankzij uh, Roudshaan Productions. Nou, helemaal, helemaal leuk. Helemaal leuk dat jij, dat jij die kans nu hebt gekregen om een leuke single uit te brengen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik, we gaan hem natuurlijk ook als hij uit is, gewoon lekker draaien. En dan bellen we gewoon daarna ook gewoon nog even een keertje. Want jij bent altijd op dinsdag heel erg druk, heb ik begrepen. En, ja, um, cool. Als je een keertje een tijd vrij hebt, kom gewoon een keertje langs. Lekker een uitzending meedraaien. Maar uh, tot, we bellen gewoon. Als jouw single uit is, gaan we gewoon weer even bellen. En dan uh, gaan we zeker even een paar keer lekker draaien hier op de Zandvoortse Radio. Te gek, dankjewel daarvoor. Ik vind het te gek dat ik een uitzending mocht zijn. En bij deze zeg ik toe: ik kom zeker een keer naar jou toe. En dan gaan we daar ook een feestje maken. Nou, dat doen we zeker. Uh, Emiel, uh, ik wens je heel veel succes. Dinsdag 22 november om half zeven in, in, de, in de Jordaan. En. Ja, um, kom. Ja, kom gewoon gezellig daar langs en uh, vier het feestje mee, zou ik zeggen. Oké, okay. zie je allemaal de 22e. Doe yes, allemaal. Ik, ik heb een plaatje klaarstaan. Want uh, jou, dit, ja, volgens jouw uh, ja, jou, uh, uh, Spotify je, ja. hou jij van dit nummer. Oh, oh. nu ben ik weer verrast en verbaasd. Nou oké, okay. kom maar op. Alleen hij laat niet, dus... Oh, dat is wel jammer. <laughs> het is altijd feest hier. Ja toch? Maakt niet uit hoe. Nee, of een feestje met jou, of een feestje met wie dan ook. Ja, ik word ben wel benieuwd wat nu je wilde gaan draaien eigenlijk. Ah, hier is Nossa. En hij loopt weer vast. Hoor je dat? Ja. Het gaat lekker, hè? Het gaat goed, jongen. Ga zo door. <laughs> ah, hier is hij Eh, mee bedankt, en tot de volgende keer. Seu te creëren. Vamos comigo, turma. Sábado na bal.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 Se eu te pego, viu? Quero viva. um sábado. A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Hoossa, hoossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Deliciën, deliciën, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein ha! Ha! Uh! Quero ver a galera comigo, vai NOSSA, Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu delícia? Uh. Nossa, ai se eu te pego.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 And I still care, I don't. But you still hit my phone up. And baby, I've been moving on. And I think you should be something. I don't wanna hold that. Baby, you should know that. But mama don't like you. she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up.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 right.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 I got too much life running through my veins going to waste. Van Robbie Williams hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Wil je voor tweede uur een plaatje aanvragen? Dat kan naar 023 573 0393. Of nog in op Facebook ZFM in de avond live hier op ZFM Zandvoort natuurlijk ook, te vinden op www.zfm-live.nl. Daar kan je meekijken via de webcams. Dat kan allemaal en tegelijk ook meeluisteren wat er hier allemaal in de studio gebeurt. We gaan luisteren naar het volgende plaatje. Dat is uh, Jij en ik van, uh, ja, van Jan Smit, hier op ZFM Zandvoort. We gaan op naar het tweede uur. We gaan op naar het tweede uur. Ja. Er is iets... Uh,